9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Russische president Poetin verlengt de periode van niet werken in Rusland... tot 11 mei om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Poetin zei dat na een ontmoeting met regeringsfunctionarissen... en regionale gouverneurs. De beperkingen in Rusland zouden eind deze maand worden opgeheven... maar volgens Poetin is het hoogtepunt van de corona-uitbraak nog niet bereikt. In Moskou moeten bewoners digitaal toestemming vragen om hun huis te verlaten... De moordenaar van Anne Faber, Michael P., heeft gewerkt aan een ontsnappingsplan uit de gevangenis. Dat meldt RTL Boulevard. P. zou dat samen hebben gedaan met Admilson R., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor drie roofmoorden. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat in de PI Vught twee gedetineerden zijn overgeplaatst vanwege het vermoeden van voorbereiding van een ontsnappingspoging. De advocaat van Michael P. wil niet reageren. P. werd vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar celstraf en TBS... voor het doden verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. De schade aan de natuur in Nationaal Park de Mijnweg in Limburg lijkt mee te vallen. Dat meldt de regionale zender 1 Limburg. Vorige week maandag brak er een grote brand uit. Zo'n 200 hectare ging in vlammen op. Volgens een bioloog staat er over een paar maanden gewoon weer gras. Veel dieren, zoals vogels, reeën en wilde zwijnen, wisten aan de vlammen te ontsnappen. De journalist en schrijver Alexander Munninghoff is overleden. De in Polen geboren Munninghoff werkte jarenlang voor de Haagse Courant... en berichten vanuit oorlogsgebieden, zoals Libanon en het voormalig Joegoslavië. Ook werkte hij als correspondent in Moskou. Munninghoff schreef ook boeken met zijn bestseller De Stamhouder... waarin hij zijn kleurrijke familiegeschiedenis vastlegde... brak hij door bij het grote publiek en won hij in 2015... onder andere de Libris Geschiedenisprijs. Alexander Munninghoff overleed na een lang ziekbed. Hij is 76 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met vooral in het westen en noorden regen. De minima liggen tussen 8 en 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 are you late Oh It's all about Makes the day that lights the